8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Goedenavond, de mix van sport en nieuws tot 11 uur. Alle grappen zijn er al over gemaakt. Het is nu tijd voor de wedstrijd. Duitsland, Griekenland. De tweede kwartfinale begint om kwart voor 9. En we hebben politiek over de kieslijsten van GroenLinks en de PvdA. Eerst het nieuws met Jobboot. Het Turkse veiligheidskabinet komt in spoedzitting bijeen... in verband met het neerstorten van een gevechtsvliegtuig voor de Syrische kust. Er zijn berichten dat het Turkse toestel door de Syrische luchtafweer is neergehaald. De Turkse premier Erdogan kan dat niet bevestigen. De F4 Phantom verdween in de buurt van de Syrische grens boven zee van de radar. Volgens premier Erdogan wordt er nog steeds naar de twee piloten gezocht. Turkije en Syrië staan op gespannen voet met elkaar. De Turkse regering heeft veel kritiek op de manier waarop de Syrische regering de opstand tegen het bewind van president Assad neerslaat. De Britse koningin Elizabeth heeft tijdens haar bezoek aan Noord-Ierland... volgende week voor het eerst een ontmoeting... met een van de vroegere leiders van de IRA. Tijdens het tweedaagse bezoek is de Noord-Ierse vicepremier... Martin McGuinness aanwezig. Hij zou vroeger als IRA-commandant persoonlijk betrokken zijn geweest... bij aanslagen op Britse doelen. De ontmoeting tussen de koningin en de vroegere IRA-leider... wordt in Groot-Brittannië gezien als een belangrijke stap... op weg naar normalisering van de betrekkingen... tussen de Ierse nationalisten en de pro-Britse groeperingen in Noord-Ierland.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 En dan het weer nog. Vanavond nemen de buien af. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen af en toe zon. In de middag liggen de buien in het binnenland. Bij een stevige wind wordt het morgen ongeveer 19 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. We zijn er bij Esso trots op dat we brandstoffen ontwikkelen... die op moleculair niveau helpen om uw motor soepeler te laten draaien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 Meili Vos, Tofik Dibi, Raf Willems en Fons Groenendijk. Een tafel vol gasten over nieuws, politiek en sports. En wie gaat er naar de halve finale van het EK? Duitsland of Griekenland? Eerst tennis. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meter. In uh, Rosmalen, want daar is al een halve finale bezig. Maak Brasser. Ja, de laatste halve finale inderdaad van de dag in het vrouwentoernooi. Tussen de Russische Nadia Petrova en Kirsten Flipkens uit België. De partij is al een keer onderbroken vanwege de regen. Toen werd hij bij een stand van twee en in de tweede set in het voordeel van een Nadia Petrova. Die ook de eerste set heeft gewonnen, nogmaals onderbroken. Kirsten Flipkens ging van de baan. Even later werd duidelijk waarom. Ze kwam terug met een grote verband onder linker bovenbeen. Het is de tweede partij van Flipkens. Of moet je eigenlijk zeggen, anderhalve partij. Ze heeft eerder vandaag ook nog een kwartfinale uit moeten spelen partij die gisteren niet afgemaakt kon worden. Nou, tegen Roberta Vinci was dat. ze Die partij won ze gelukkig in twee sets. Dus dit is haar tweede partij van de dag. Ja, en ze lijkt het niet te gaan redden, die Kirsten Flipkens. Nadia Petrova op alle fronten beter. Ze veert beter. De Russin is gewoon een veel complete, meer complete speelster. Heeft goede groundstrokes. Dicteert eigenlijk meteen vanaf de eerste bal. Dicteert ze de rally. Uh, stuurt Flipkens alle kanten op. Ja, en Flipkens kan eigenlijk niet meer dan verdedigen. En proberen het spel van, uh, van Petrova te ontregelen en dat lukte er in de tweede set. De eerste set nog wel aardig, de tweede set ook wel aardig... maar niet goed genoeg. 6-4 dus in de eerste set voor Nadia Petrova... 4-2 voor de Russen in de tweede set. Het ziet er naar uit dat zij de tegenstandster gaat worden... morgen in de finale van Ursula Radwanska. Vanmiddag stortte een Turks gevechtsvliegtuig neer... in de Middellandse Zee. Dat gebeurde vlakbij de Syrische grens. En direct waren de geruchten natuurlijk... dat Syrië het vliegtuig uit de lucht had geschoten... Op dit moment is er topoverleg gaande tussen uh, Turkse militairen en ministers en premier Erdogan. In contact nu met uh, correspondent Bram Vermeulen. Bram, uh, Erdogan gaf eerder vanavond al een persconferentie, maar het is nog niet duidelijk geworden hè, wat er nou gebeurd is. Nee, helemaal niet. Uh, we zijn niet veel wijzer geworden. De premier uh, zei in die persconferentie geen informatie te hebben over de twee piloten. Uh, of hun F-4-gevechtsvliegtuig is neergehaald, inderdaad door het Syrische leger, zoals eerder werd beweerd... En of Syrië zijn excuses daarvoor heeft aangeboden, zoals dus ook eerder werd uh, beweerd. Hij heeft nu inderdaad topoverlegd met alle betrokken ministers, alle betrokken generaals. En pas daarna zal er meer duidelijkheid uh, komen. Dit allemaal na berichten van onder meer een Libanees televisiestation. Uh, dat het had over Syrië's afweergeschut. Die uh, dat F-4 gevechtsvliegtuig zou hebben neergehaald. Uh, ten zuidwesten van de Turkse grensprovincie Hatay. En dat die twee piloten uh, daarbij gevangen zijn, zouden zijn genomen. Ja, Syrië en Turkije hebben sowieso al niet zo'n warme relatie... maar heb je het idee dat nu de spanning tussen beide landen ook echt oploopt? Ja, dat is natuurlijk al een tijdje zo, maar uh, vooral deze week uh, was er sprake van oplopende spanning. Omdat Turkije uh, wordt beschuldigd van het leveren van zware wapens aan uh, de Turkse oppositie. Uh, de Turkse regering heeft dit ontkend, uh, maar onder meer de New York Times zegt betrouwbare uh, bronnen te hebben die dit melden en het zeker weten. Eerder waren er al berichten over dat. ...in Turkije opstandelingen zouden worden getraind tegen president Assad dus. En ja, we hebben al een jaar van oplopende spanning achter de rug tussen Turkije en Syrië. Er zijn 32.000 Syrische vluchtelingen daar in die grensprovincie De uh, Turkse regering heeft president Assad meerdere malen opgeroepen af te treden. Dus je kunt je heel goed voorstellen dat uh, met zo'n incident, als het waar blijkt te zijn... dat het Syrische luchtmacht er iets mee te maken heeft... de twee landen veel dichter bij een confrontatie kan brengen. Ja, ja. want stel dat dat zo is, hè, dat, uh, dat vast komt te staan dat Syrië erachter heeft gezeten... dat ze het vliegtuig uit de lucht hebben geschoten... wat zal de reactie van Turkije dan zijn, denk je, Bram? Dat is heel moeilijk om te zeggen. Uh, vanavond is het dat... Top de ministers van buitenlandse zaken, defensie, veiligheid, de chefstaf van het leger... is daar iedereen eigenlijk die je nodig hebt om eventueel tot zo'n besluit te komen. Maar Turkije heeft altijd gezegd niet militair te willen ingrijpen in Syrië... zonder een internationaal mandaat, zonder de VN-veiligheidsraad. En je weet ook dat Rusland en China sowieso dwars liggen als het daarom gaat. Dus zelfs als Syrië inderdaad dit vliegtuig zou hebben neergehaald... is het nog maar de vraag of Turkije zelf met geweld zal reageren. Maar een reactie moet er dan hoe dan nou ook komen. Dan moeten we kijken wat dat kan zijn. Oké, okay, dankjewel. Correspondent Bram Vermeulen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het Huimel van der Zand. En Robert Meder. Luisteraars blijft... I'll let you Look what you're doing to me I'm at your whim. All of my defenses down your camera looks me With its vision and all systems run All I can manage, to push from my lips is a stream of absurd. Het waren de Pointer Sisters met andere merk. Iedereen is binnen. Meli is ook binnen. Hang je jas even aan de kapstok, anders dan kreupelt hij zo. Dat is zonde. Gaan we oh. eerst even naar Ronald van der Geer. Uh, Duitsland, uh, Griekenland. Uh, opstellingen bekend? Zeker. En een verrassing? Nou, bij de Duitsers uh, drie verrassingen. Oh. Een beetje normaal gesproken zou zeggen... never change your winning team. Maar uh, Joachim Leu heeft toch besloten... om zijn hele voorhoede te wijzigen... voor dat de kwartfinale duel tegen Griekenland. Klozen is straks de diepe spits... omdat hij vindt dat uh, Gomez wel een rustpauze verdient. Drie doelpunten, heeft hem niet teleurgesteld. Maar toch, Klozen, eigenlijk een beetje zijn lieveling... staat straks in de punt van de aanval... en wordt gesecondeerd aan de linkerkant door Schürrle. Die vervangt Podolski. Podolski maakte nog een belangrijke goal tegen de Denen... maar Schürrle zorgt er eigenlijk voor dat er meer gevaar was vanaf, uh, vanaf de buitenkant. Dus ik kan me dat nog wel een beetje voorstellen. Aan de andere kant speelt nu Marco Royce zijn eerste uh, duel op dit uh, EK. En hij vervangt uh, Müller, die wel heel veel arbeid heeft gericht, zegt Leu. Maar wat weinig dreiging naar voren had. Naar voren toe wat, wat, wat minder gevaarlijk was. En dat wil hij meer zien in uh, deze wedstrijd. Dus daarom... Uh, Verrassingen, dus in de basis bij uh, Duitsland. En bij Griekenland spelen uh, twee spelers natuurlijk niet. Hollebas, de speler van Olympiakos, noemt dit zijn belangrijkste wedstrijd uit zijn carrière. Omdat hij in Aschaffenburg is geboren. En zo graag tegen de Duitsers had willen spelen. Als geboren Duitser, maar wel Griek. Maar hij is geschorst. En Kadakhoun is de routinier van 35. Moet deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Twee jonkies in uh, de Griekse uh, gelederen. Makos straks als uh, 25-jarige speler. Als controleur op het middenveld. En uh, De Messi van Griekenland. Ninis mag zometeen beginnen aan de rechterkant. Let op de nummer 18 als u nog enig beeld krijgt van deze wedstrijd. Hij is 22 jaar en heeft zijn eerste basisplaats op dit toernooi te pakken. Heel kort ook even, als het kan, met Fonds GroenDijk, want je zei iets opmerkelijks dat er iemand een rustpauze kreeg. Ik bedoel, het is een kwartfinale. Eruit is eruit en... Nee. Ja, ik citeer slechts hè, Robert. Ik bedoel, Ja, nee, ik, ik begrijp het. Maar het op is opmerkelijk. Maar ja. dan gaan ze ervan uit dat ze doorgaan. Want geef je iemand... een hele lange pauze. Dat, dat, dat zou je wel vermoeden. Ja. Ja, ja hij, heeft het, uh, hij heeft het duidelijk vandaan. De want uh, denk ik, uh, de bedoeling met, met, ja, met buitenspelers. Uh, om toch inderdaad over de zijkanten door te komen. Ja, Kloos is natuurlijk wel uh, heel goed met de kop. Maar ja, dan kun je ook zeggen van Gomez. Dus dat vind ik een, een vreemde wissel. En inderdaad, ja, als je zegt van nou het is een rustpauze, dan ga je gewoon door weer in de halve finale. Maar ja. ik moet het toch nog zien. Ja, goed. We gaan even naar Rosmalen, wat de halve finale bij de vrouw is in de beslissende fase mark Brasser. Christen Flipkens ja. tegen Nadia Petrova. Net afgelopen Herman 6-2 in de tweede set voor Nadia Petrova. Ja, gerechtigheid bestaat ze dus soms in de sport. Zij was gewoon de betere tennisser en daarom wint ze deze halve finale. En dat betekent dat Rosmalen morgen een finale krijgt bij de vrouwen tussen een qualifier. Ursula Radwanska uit Polen die vandaag een vrije doortocht kreeg van Kim Kleisters. En zij speelt dus tegen de als achtste geplaatste Nadia Petrova uit Rusland. De mannenfinale nog even. David Ferrer tegen Filip Petschner morgen allemaal hier op het centerkoord op het gras van Rosmalen. Daarna, ga, daarna gaat iedereen naar Wimbledon... voor het derde Grand Slam toernooi van het jaar. Goed, gaan we even een rondje langs uh, de tafel maken. Waarbij ik van tevoren zeg dat uh, Meili Vos en ik Dibbi... hebben aangedrongen op het feit dat we je en jij zeggen vanavond waarvoor dank. Meili Vos uh, is terug, mag ik het zo zeggen. Twintigste op de nieuwe lijst van de Partij van de Arbeid. Welkom terug. Dank je. Had je zelf om die plek gevraagd? Ja, eigenlijk wel. Nu, dat vroeg vandaag ook iemand. Die zei van een vriendin van... Uh, Goh, en hoe ging het dan? Ik zeg, nou... Ik word wel heel ongelukkig als ik niet bij de top 20 zit. En waar zit ik? Bij de top 20. Ja, maar je hebt niet Met gevraagd specifiek om uh, plek 20? Nee, maar wel zeg maar bij de eerste 20. Wat leek me wel als ze dus echt vinden hè, dat mijn geluid nodig is in de P van de A. dan moet je me wel zeg maar onder de 20 zetten. En dat hebben ze gedaan. Dus ik ben wel een blij. Ei. Oh, mooi. Tofikdiebier is er ook tiende op de, op de nieuwe lijst voor GoedLinks. Mm -hmm. uh, je had Omgevraagd. ook gevraagd om <laughs> Nou ja, ja. ja uiteindelijk toevallig. <laughs> uiteindelijk gevraagd om plek 10. Uh, mm -hmm. uh, Tevreden ermee? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik wilde de plek 1. Laat ik daar ook niet raar om doen. En die heb ik verloren. En toen dacht ik, dan moet je ook oppassen om nu weer een nieuwe strijd voor plek 2 te creëren. Um, wij willen tien zetels, minimaal. En dan dat twitterde ook iemand in die periode... als je dan zo'n grote bek hebt, dat was een beetje zo'n PV-aanhanger... ga dan op 10 staan. En ik dacht, eigenlijk heb je wel een punt. Dan moet je ook bereid zijn om op uh, tien te staan. En die heb ik gekregen. En zaterdag um, gaan de leden bepalen of dat ook zo is. Dus het is allemaal nog niet zeker, zeg ik erbij. Gaat er zo meteen over doen. Ja. Ja. Raf Willems, voor de tweede keer uit België komen rijden... om uh, zijn kijk op de sport en uh, op de rest van de wereld te geven. Welkom, opnieuw. Uh, in je boek Das Manchas Woende beschrijf je de gedachte achter het succes van de Duitse elftal. Als Duitsland er nou vanavond uitvliegt, kan jouw boek dan ook gelijk de prullenbak in? Ik vrees het. Ik support er voor de Duitsers. Om die reden. <laughs> ja, Commercieel. <laughs> puur <de> commerciële gedachte. <laughs> Overigens nog gefeliciteerd met het Europese kampioenschap file rijden. Dat is toch wel weer een trofee die jullie als land hebben Dank binnengehaald je. deze week. Ja. Ja, Fons, we hoorden je net al. Is het vanavond niet gewoon een wedstrijd waarvan de winnaar vaststaat? Ja, dat verwacht iedereen. Dat Duitsland wel even over Griekenland heen loopt. Maar dat, uh, dat hebben de Russen denk ik ook. Uh, horen denken van tevoren. Dus het is een levensgevaarlijke ploeg. En het is vooral een ploeg die samen wil werken. En dat is wel heel belangrijk. En Duitsland heeft natuurlijk uh, veel meer kwaliteit. Ja. Um, uh, u heeft nu al onze gasten gehoord. Als u vragen hebt uh, voor een van hen of opmerkingen, dan kunt u die uh, twitteren naar hashtag R1 Sportzomer of naar ons mailadres, Robert. Jij weet dat, Sportzomerradio1.nl. Dus sportzomerradio1.nl. Maar ik heb het benieuwd. Daar ben uh, uh, Meili en Ik zijn jullie allebei sportliefhebbers. Want jullie zijn zo druk dat ik me kan voorstellen dat jullie amper tijd hebben om... Uh, ik haat sport. Om naar <laughs> te kijken, te luisteren en zelf te doen. Welkom bij uh, de Radio 1 Sport. Ja, volgens is mij er was ik helemaal... speciaal daarvoor gevraagd. Is er helemaal geen één sport die jou aanspreekt? Kan je, is er niets waarnaar je kan kijken? Niets wat je kan doen? Nou, kijk, als, het enige wat ik leuk vind als Nederland in de finale staat... En dat het zeker is dat we gaan winnen. Dan vind ik het leuk. Dan vind ik het echt geweldig. Dan zit ik ook echt mee. En dan blijf ik Oranje heel om kennis te hebben. Over ja, ja, ja. de tactiek en dergelijke. Maar meestal vind ik het total waste of time. Ook om het zelf te doen dus. Fred hoef ja, ik, ik kom uit een voetballersfamilie. Eigenlijk iedereen. Voetbalde behalve ik. Ik heb uh, wel iets van zeven jaar lang getennist. Ja. Um, maar ik sport nu niet moet ik eerlijk zeggen. omdat je Al is het ook wel een vorm van sportpolitiek. Maar... Uh, ja. Ik doe zelf niks actiefs, maar mijn broers en mijn zus... Dat, mijn zus was de eerste die bij ons voetbalde, bij FC Vlissingen. Die zijn bijna extremistisch als het gaat om voetbal. Het is echt heel, heel extreem. Ja, bij FC Vlissingen ook nog? Ja, bij FC Vlissingen. Ja. Ja. Mijn ja. broer heeft prof, prof gespeeld bij AZ. Um, Jamal Dibi, die is nu speelt hij bij een Marokkaanse amateurclub. Maar uh, het is iedereen voetbalt behalve, ja. behalve ik, zeg maar. wel een groot verschil van Vlissingen ergens naar de kop van Noord-Holland. Ja, maar uh, we zijn allemaal op, op uh, vroege leeftijd verhuisd naar Amsterdam. Ah, dat was het. En dat was een beetje de plek waar je moest ja. zijn, wilde je, uh, ja. uh, het hoog, uh, wilde je hoog komen in de voetbalwereld. Ja, Ik ben overigens wel benieuwd, maar misschien moeten we het er later nog even over hebben. Hmm. Wat je nou precies haat in die sport? Dus uh, Probeer daar nou, even. Nou, nee, wacht, nou, wacht, wacht, wacht even. Nee, nee, nee, nee, ik, ik heb een antwoord erop, maar die komt oh. zo meteen. Het ja, is <laughs> niet echt haat. Ik, bedoel, ik haat helemaal niks, maar ik, ik irriteer me soms wel. Eens. En daarvoor zit ik hier volgens mij, dat er zoveel sport is, terwijl er ook een heleboel andere leuke onderwerpen zijn. Ja. Ja. <laughs> en daar, daarom ben ik hier dus om de andere onderwerpen oh, de te Dat bringen. is de enige reden. Ja, maar ook voor de luisteraar, oh, die niet zoveel sport heeft. Oh, had. dat dan weer wel. Okay. <laughs> Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wie ja, Die was jouw gevoel. Ja, een beetje uh, te vroeg... Uh, over de grens. Ja, iedere avond uh, bellen we op Radio 1 met een Nederlander over de grens. Uh, vandaag bellen we met uh, Michiel Vos in Moskou. Michiel, goedenavond. Of oh, sorry, in New York, nee, in New York natuurlijk. York ja, ja ik kan, uh, Tenminste, dat hoop uh, ik natuurlijk. Je zit. bent toch in New York, hè? <laughs> Ja, ik ben in New York. Niet in Moskou. Hey, er was, er, er was een opwinding vandaag over uh, internetfilmpjes. Die zijn er wel vaker. Maar dit was wel een bijzondere. Uh, een dikke vrouw in de bus wordt getreiterd door uh, scholieren. We, we gaan eerst even luisteren naar een stukje uit een van die filmpjes. Oh. Dat dacht ik. Nou, het, het, het, het eindigt met allemaal scheldwoorden, uh, ze, ze, ze, ze, ze, ze maken die vrouw belachelijk in die bus, het zijn middelbare scholieren. Um, maar dat is een probleem dat vaker voorkomt in, in Amerika. Hoe kan het dat daar nu eigenlijk pas ophef over is? Ja, het, het, het mooie tussen aanleidingstekens van dit geval is dat dit toevallig op een uh, mobiele telefoon werd opgenomen. Dat werd op YouTube gezet en dat filmpje, tien minuten lang, kan dus iedereen zien. En dat gebeurde ook afgelopen week. En toen zagen we dus in Amerika, de gemiddelde ouder, de gemiddelde vader en moeder zag dus hoe het soms aan toe gaat in die beroemde gele schoolbussen. We kunnen er nu even we naar luisteren, Michiel. We, ga, we gaan er nu ja. even naar luisteren. Ja, dat, dat klinkt niet best, Michiel. Uh, deze jongens die bedreigen haar, die zeggen we gaan naar je huis en uh, we doen daar we pissen over je hele huis. We hopen dat je hele familie, dat je kun... familie kunnen neersteken. Nou wisten die jongens niet dat deze vrouw, dus een uh, vrouw in de 60, die dus, zeg maar als baan heeft de bus uh, achter in de bus te zitten om ervoor te zorgen dat de kinderen in de schoolbus veilig zijn. En deze vrouw wordt dus tien minuten lang door deze jongens belaagd, alles is op camera. Maar deze jongens wisten niet dat deze vrouw een zoon heeft die zich tien jaar geleden zelf heeft zelfmoord gepleegd. Dus dat kwam dat laatste over dat uh, we hopen dat die hele familie uh, zichzelf vermoord, dat zoiets dergelijks zeggen ze. Zeggen het een beetje slecht, maar dat kwam vooral erg hard aan. Deze vrouw is vervolgens op allerlei televisie shows geweest en je kunt dat in uh, ochtendprogramma's, avondprogramma's, noem maar op Anderson Cooper, uh, CBS Early Morning Show. Noem maar op. En deze vrouw werd dus een soort co-celebre de afgelopen week. En het ging inderdaad over hoe slecht staat het ervoor... met de gemiddelde middelbare schooljeugd in Amerika. En hoe drukken die zich uit? Hoe laten die zich uit tegenover mensen... die zogenaamd autoriteit moeten hebben achterin een bus? Ja. Opmerkelijk is natuurlijk wel... je zei net al van eigenlijk wist iedereen wel dat het gebeurde. Uh, maar nu het dan op YouTube verschijnt en er beelden van zijn... dan is het net alsof iedereen zich dan pas realiseert dat het gebeurt. Dat is wel Ja, dat is inderdaad... Uh, dat is inderdaad opmerkelijk. Het is een beetje uh, zoals de, deze week afgelopen, uh, afgelopen week overleden Rodney King. Dat was de man die in elkaar werd geslagen door de Los Angeles Police. Dat gebeurt wel vaker. Een zwarte man die door uh, L.A. Police in elkaar werd geslagen. Maar in 1991, Rodney King, gebeurde dat toevallig op video. Die video werd op het internet ja. gezet. Althans, het kwam toen op tv. Dat was ze nog geen internet. En dat werd een pire op de zaak. En dat leidde tot de Los Angeles rellen. En het is een beetje vergelijkbaar met dit. Dit gebeurt wel vaker, wordt gezegd door allerlei analisten die meteen op de televisie en radio hierover komen vertellen. Maar het is heel weinig te zien. En als je het kunt zien op het internet of op televisie, dan gaan er meteen dingen gebeuren. Dan wordt er meteen een debat gestart in Amerika. Hoe slecht gaat het ervoor met die deugd? Waar zijn onze manieren? Wat moet er gebeuren met die jongens? Moeten die bestraft worden? Moet de politie een onderzoek gaan doen? Dan komt opeens, gaat de bal, die gaat rollen. Nee. Wat, wat, wat, wat, wat heeft die dame er zelf over gezegd? Die dame zelf vindt het allemaal heel somber. Die dame zelf zegt dat de jongens het liefst eh, volgens haar de hele zomer moeten thuisblijven. Het is in mijn zomervakantie nu. Ze wil niet dat die jongens per se crimineel worden vervolgd. Maar ze is wel, ze vindt het allemaal heel erg. Ze is niet onder de indruk van de excuses tussen aanleidingstekens die zijn aangeboden door sommige van de jongens. Ze zegt, ach dat telt allemaal niet voor. Dat is gewoon door de ouders gestuurd. En de ouders zegt ze, die zouden zich vooral moeten schamen. Want het ligt vooral bij de ouders dat de jongens zulke gebruiken hebben tegenover een ouder iemand en zulke dingen zeggen over mes en dik zijn... en heb je, heb je seksueel overdraagbare ziektes en je bent een dikke pol. Het, het, het ging maar door en het gaat maar door. Je kunt het allemaal zelf zien. Ja, ja duidelijk. Uh, kinderen worden dus uh, niet gestraft ja, door de ouders uh, en misschien door de school, uh, mag je hopen. Nou, is het bij Amerikanen vaak zo dat als ze het zien, vinden ze het heel erg zielig... en wordt dan de betrokkenen oversteld met aanbiedingen voor vakanties of, uh, of anderszins. Uh, is dat nu ook min of meer gebeurd? Dat is ook nu min of meer gebeurd. Typisch Amerikaans vind ik altijd dat er dan dus meteen de portemonnee wordt getrokken. Of het nou gaat om een aardbeving op Haiti of een vrouw die achterin een bus in Upstate New York wordt bedreigd, zeg maar. De vrouw had geloof ik een dag daarna was er al 100.000 dollar opgehaald. Nu zijn we geloof ik een paar dagen verder en nu is er een half miljoen dollar opgehaald. En deze vrouw wordt dus op vakantie gestuurd. En Disney World heeft al aangeboden dat ze daar vakantie mag vieren. Eh, gratis en wel. En deze vrouw, hè, voor je het weet is er dus een boekdeal en gaat een boek erover schrijven. En dit ja. is. je kunt dit als je het een beetje handig aanpakt als Amerikaan, kun je dit meteen omzetten in een soort tweede carrière. Ja, Paul Verhoeven eet je hard out, denk ik. Okay. Ja, Paul Verhoeven eet your hard out, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Goed, nou, opmerkelijk verhaal. Dankjewel voor u. Ja, voor, u. Ook voor ja. Amerikanen. Geen dank. Ja. Goed, opmerkelijk verhaal. Later in de avond misschien maar eens even met z'n allen over hebben. Over, hè? Vind je? Ja, zeker. Nederlandse springruiters zijn bij de Nations Cup in Rotterdam. Zevende geworden. En van de vier ruiters stelde vooral Jeroen Dubbeldam teleur. Hij kreeg maar liefst 17 strafpunten. Zie iets dat kan gebeuren in de sport, weet bondscoach Rob Irens. Het was eigenlijk een hele mooie sport, we was een hele harde sport. Twee weken geleden wonnen we nog in St. Gallen de top wedstrijd. En hier word je toch weer geconfronteerd met, met links en rechts wat te veel fouten. En in een heel sterk deelnemersveld zoals dit ook is... die topleague wedstrijden met acht heel sterke landen... Ja, is dat gewoon te veel. Maar ik zeg nogmaals, zo is onze sport. Vandaag win je en morgen sta je weer met twee voeten op de grond. We moeten er gewoon uh, weer uh, conclusies uit trekken... en gewoon keihard verder strijden. Want de Spelen komen eraan. Hoe gaat die ploeg er nu uitzien? Bent u er al uit? Ik ben er nog steeds niet uit. En uh, dat uh, hoop ik wel te zijn na uh, CAO en Aken... Daar heb ik nog, uh, nog één wedstrijd en we hebben hier natuurlijk ook nog de grote prijs op zondag. En al met al moet ik dan alles bij elkaar uh, zetten voor mezelf. En dan na Aken gewoon een definitieve knoop doorhakken. En uh, ik weet zeker dat wij er straks in Londen goed, goed voor staan. Maar hoe kritisch kijkt u dan naar de resultaten van vandaag? En naar de, ja, naar de, naar de, de kwaliteiten ook binnen uw ploeg? Nou, je moet natuurlijk punt A naar de kwaliteit van de ruiters kijken... maar ook zeer kritisch kijken naar de kwaliteit van de paarden. En een uh, vorm die je te vroeg in het seizoen krijgt... Uh, oké, okay, dat, is, dat is ook vaak niet goed. En we hebben eigenlijk nu uh, vier topleague-wedstrijden... elk gestreden met, met wisselende teams. Uh, ik heb meerdere ruiters die ik al langer ken. Uh, je houdt alles een klein een beetje in het vizier en uiteindelijk uh, moeten we naaken gewoon zien van wat zijn de, de, de combinaties beste in vorm. Uh, en dan moet ik gewoon een beslissing maken. Wanneer, wanneer is de deadline? deadline is naaken. Dus ik zal op de zondagavond, uh, en dat wil ik eigenlijk toch wel uh, op de maandag doen, dat ik ook de ruiters op een gegeven moment daarvan op de hoogte kan stellen. En uh, we moeten gewoon rustig verder strijden. We hebben goede ruiters, we hebben goede paarden. Het kwartje moet gewoon even de goede kant op rollen. Bondscoach Rob Irens was dat van de Nederlandse springruiters. Het is bijna half negen. De hoofdpunten van het nieuws met Jobboat. In Oud-Beijenland is een echtpaar aangehouden... ...wegens stelselmatige mishandeling van hun kinderen en pleegkinderen... ...en de besnijdenis van twee dochters. De zaak kwam aan het rollen toen een van de dochters op school vertelde... ...dat ze mishandeld werd. De school heeft toen het advies- en meldpunt kindermishandeling ingeschakeld. Nadat een onderzoek was ingesteld bleek dat alle kinderen die bij het echtpaar in huis woonden... ...littekens en brandwonden op hun lichaam hadden. Hoe die zijn veroorzaakt wordt nog onderzocht. Het veiligheidskabinet van Turkije is in spoedzitting bijeen... om te overleggen over het neerstorten van een Turks gevechtsvliegtuig... voor de kust van Syrië. Er zijn berichten dat het Turkse toestel door de Syrische luchtafweer is neergehaald. De Turkse premier Erdogan kan dat niet bevestigen. De relatie tussen de twee landen is gespannen. Turkije verwijt Syrië geweld te gebruiken tegen de eigen bevolking. De Waalkade in Nijmegen is weer gedeeltelijk open. De gemeente had de kade een week geleden afgesloten... omdat de Damwand instabiel was geworden. Fietsers en voetgangers kunnen weer de kade op. Voor automobilisten geldt eenrichtingsverkeer. Eerder was al bekend dat wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse... dit jaar niet over de Waalkade kunnen lopen... in verband met de problemen van de Damwand. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer met over een kwartiertje de aftrap van Duitsland-Griekenland. Eerst naar Rotterdam. Bij een steekpartij in een Rotterdamse basisschool... is vanmiddag een vrouw om het leven gekomen. Er wordt gesproken over een ruzie in de relationele sfeer. Buurtbewoners en ouders aan het schoolplein reageerden onthutst. Het is een buurvrouw van ons. Dus ik heb nog niet eens twee weken geleden heel lang met haar staan praten. Dus uh, ja, dan hoor je zoiets dan ben je uh, stom, met stomheid geslaagd eigenlijk. Schuwelijk. En dan uh, op school nog wel. Ja, ik bedoel, ja, het is voor de kinderen ook een hele, ja, een hele trauma. Ja. ja, En hoe ga je als school om met zo'n uh, drama? Ineke van Zijl is lid van het uh, calamiteitenteam van onderwijsadviesbureau KPC Groep. Dat team begeleidt scholen als daar een traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Goedenavond. Goedenavond. Bent u al gebeld? Uh, ja, ik ben gebeld. Uh, met het verzoek om wanneer uh, naar de school te komen of wat te doen? Nee, ik ben uh, ja, door de school ik ben, uh, ja, gebeld om te vragen om te, wat de adviezen zijn. En als u het aan mij vraagt, van, uh, dan zou ik uh, de school adviseren... om, uh, nou, om eigenlijk uh, vanuit te gaan dat de school moet een veilige plek zijn voor de kinderen. Dat is het op dit moment uh, niet. Uh, en dan toch te zeggen van uh, ja, de school is de warme plek. Ik zou de school morgen een gedurende een, een tijd uh, openstellen voor, uh, voor ouders om, uh, om te delen wat ze meegemaakt hebben. En, om, te, uh, nou ja, en ook om om om het ook binnen de school het verhaal te houden. Hè? Want het is natuurlijk een enorme impact, heeft het voor, uh, voor de hele buurt. Ouders hebben ook heel veel vragen waarschijnlijk over hun kinderen. Wat hebben hun kinderen daarvan meegemaakt? Uh, ze missen nu. Uh, klasgenootje wellicht. En uh, wat betekent dat eigenlijk uh, voor hun kind? En uh, ik zou dan ook uh, adviseren om de school dat de school ook uh, nou misschien wat externe nog kunnen uitnodigen. Iemand van slachtoffershulp of de schoolarts. Iemand ja. die daar vragen over kan hebben. Nou kan ik me ook voorstellen en... dat die school niet al die vragen kan beantwoorden van de ouders. Nee, dat klopt. Daarom, uh, daarom zou ik ook zeggen van uh, nou ja, nodig wat een aantal mensen uit die daar, uh, ja, die daar toch iets meer... Uh, uh, ...ervaring mee hebben, zodat ze daar ook uh, antwoorden op kunnen, op, op kunnen krijgen. Dus dat zou ik eigenlijk uh, de school willen adviseren. Ja. Nou, en verder wat ontzettend uh, uh, belangrijk is en wat ook wel lastig is. Nu, het is natuurlijk vrijdagmiddag gebeurd. Uh, er gaat een weekend overheen. Uh, iedereen zit met vragen en uh, nou, een, uh, met, uh, nou ja, wellicht het uh, trauma erover. En uh, de kinderen komen maandag weer op school... En zullen door de leerkrachten ontvangen moeten worden. En mijn advies zou zijn uh, uh, aan, de, aan het team ook om uh, te zorgen dat iedereen vroeg op school is. Zodat je ook met elkaar kunt doorpraten van wat vertellen we nou eigenlijk aan de kinderen. He, alle kinderen zullen wel in een uh, kringgesprek bij elkaar komen. Er zullen wel heel veel verschillende verhalen ook zijn. Uh, en het is belangrijk voor leerkrachten om... Uh, nou, om, om uh, in ieder geval bij de feiten te blijven. En ook om kinderen te, de kans te geven om hun verhaal te vertellen. Uh, maar aan de andere kant moet het ook niet te lang en te groot worden. Want dat is ook, uh, ook een gevaar. Er zijn kinderen die, uh, die, ja, die willen daar wel over praten. Uh, maar die willen eigenlijk ook gewoon lezen of rekenen. Ja. En uh, er zijn ook kinderen die heel graag iets willen doen. Want het gaat natuurlijk ook om uh, wellicht een klasgenootjes, in ieder geval van schoolgenootjes, die hun uh, moeder verloren is. En uh, als je kinderen de kans geeft om uh, een tekening te maken, een briefje te schrijven of met elkaar... Een boekje te maken voor, uh, voor het klasgenootje. Ja. Dan uh, zijn heel veel kinderen die vinden dat fijn. Ja, dus een hoekje inrichten, bijvoorbeeld, uh, even een geloof. tafeltje neerzetten met een vaccinelichtje, knuffels erbij. Ja, dat zou heel erg goed, uh, dat zou kunnen. Ja. Uh, maar het gaat ook om de moeder van een van de kinderen. Er is natuurlijk nog niet zo heel veel over bekend. Maar ik zou meer richten voorlopig op, uh, op het klasgenootje. Die ja. heeft steun nodig, want die heeft uh, zijn of haar moeder uh, verloren. Ja. En uh, en kinderen zijn gewoon doelers. die willen dat graag. En de, en de en... ouders bijvoorbeeld, want u zei het, ja, maandag ja. dan begint de schoolpas weer. Maar ja. eerder zei u dan morgen misschien toch de schooldeuren ja. openen. Maar hoe ja. moeten die ouders reageren? Moeten die zelf het initiatief nemen om aan de kinderen uit te leggen wat er gebeurd is? Of moeten ze afwachten? Want sommige kinderen hebben misschien helemaal niks gezien... en, en, en nee, weten misschien helemaal niet nee, dat er iets gebeurd is. Nee, nee, precies. En het eigenlijk, en dat is mijn ervaring ook... Een, een behoorlijk groot gevaar in dit soort dingen... is dat de volwassenen om kinderen heen de zaken... Groter maken, of in ieder geval uh, verwarrender maken dan het al is. Het is heel verwarrend. Het is, uh, ja, omdat het, is, het, omdat het misschien verwarrend. voor die ouders heel groot is en ze dat ja. dan misschien overbrengen op de kinderen, zo bedoel ik je te zeggen. Ja, ja of dat, uh, dat ouders uh, of, of uh, buren of allemaal verhalen uh, met elkaar bespreken, ook allerlei. Uh, ja, uh, suggesties doen of uh, van uh, insinuaties van dit of dat zouden gebeurd zijn. En dat, dat brengt kinderen in, uh, in verwarring. En dat betekent dat volwassenen, dat betekent ook voor de leerkrachten, dat uh, uh, ja, eigenlijk moet, je eigenlijk moet bij de feiten blijven. En kinderen hebben er geen enkel probleem mee als een volwassene zegt, dat weet ik nog niet. Dat weten we gewoon nog niet. In plaats van dat je gaat, uh, ga, uh, gaat suggereren dat er een aantal dingen gebeurd zijn. En ook de informatie geven. We weten dat nog niet. De politie die zoekt het uit. Dat hebben we in uh, dit land zo geregeld. De politie zoekt het uit. En pas dan uh, weten we wa wat er echt gebeurd is. En dus dat is voor kinderen heel belangrijk. om Ook die, ja, hoe moet je het zeggen, om, uh, om het in proporties te houden. Het wordt heel gauw het is natuurlijk een buitenproportionele uh, gebeurtenis... maar om het niet nog erger te maken. We okay, zijn gebaat bij duidelijkheid, ja. Nou, dank u wel. Ja? Ineke van Zijl okay. van het uh, calamiteite team van de KPC-groep. Vanavond Zien we weer Toes in onze eigen stad... op het zoenste plein van Nederland. De Vriethof in Maastricht. Zit André? Ja. Dit is André Meijli. Ja, dit is ja. hem. Hij is weer toes in zijn stad Maastricht. André Rieu, vorig jaar tijdens een van zijn concerten op het Vrijthof. En vandaag begint een nieuwe concertreeks. Aan de telefoon de burgemeester van Maastricht. Onderhoes, goedenavond. Goedenavond. Bent u er klaar voor? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. De zon die schijnt hier in Maastricht. Ah. Uh, het Vrijthof stroomt vol. Daar nou, zitten vanavond... De 10.000 mensen die gaan genieten van uh, Rieu en zijn Strauss En blijft het ook droog? Want het is allemaal buiten. Ja, hij ja, het Het zon. is dus heel uniek he, dat hij echt dit soort buitenconcerten hier, hier in Maastricht geeft. Daarom komen mensen speciaal hier naartoe. En omdat het zijn thuisstad is, hij komt hier natuurlijk vandaan, hij woont hier. Uh, maar het, het blijft droog, hebben ze beloofd. Ja. Maar ik zal u eerlijk zeggen, er liggen altijd voor de zekerheid plastic poncho's onder iedere ja. stoel. Dus mocht het gaan regenen, dan zitten er 10.000 mensen onder een nou, plastic nou, poncho. André Rieu kent volgens mij heel veel mensen, dus uh, misschien heeft hij dit wel even gezien. Regeld. Dat kan natuurlijk. Wat heeft u als burgemeester allemaal moeten regelen? Nou, ik hoef niet zo te regelen. Hij, hij uh, geeft dit concept ook al heel lang in mijn Dus qua vergunningverlening en toezicht en de handhaven, dat dat is allemaal uh, ja heel makkelijk en dat is goed georganiseerd. Um, dus dat is heel makkelijk. En uh, ja, de kaartverkoop uh, die kwam iets later op gang dit jaar, omdat hij zijn datum verschoven heeft. Iets eerder in het seizoen dan het die andere jaren zit omdat hij hierna een grote tour in Brazilië gaat maken. Dus hebben we wat dingetjes moeten aanpassen. Maar nee, het is, het is voor mij als burgemeester is het een koud kunstje om andere jeugd de ruimte te geven. Ja, een mooi visitekaartje ook voor Maastricht met uh, misschien wel topgasten. Wat is de topgast van de avond? Uh, vanavond heb ik uh, een gezelschap bij minister Gert Leers en staatssecretaris Teven aanwezig zijn. Zo. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, John van der Heuvel, die u wel eens in RTL Boulevard kunt, uh, kunt zien, de misdaad verslaggever uh, en nog wat mensen die speciaal uit de justitie- en politiewereld komen. Ja, Nou, ik zie uh, ik Dibi en Meili Forsi naast me zitten, die balen echt enorm. Ja, ja Kijk, dat, houden snap van... ik, dat snap ik. Maar er zijn nog drie concerten na vanavond. Dat is, je kunt. laat het even weten straks, dan kom je er gewoon bij. <lacht> ik moet lekker naar Maastricht, blijf ik slapen. Komt en wel eten. Eten. <lacht> eten. Ik weet niet Tovik, wil jij met de uh, minister Leersamen samen naar een concertje kijken? Ja, nou, maar dat is vanavond. Ik heb nog drie avonden in de aanbieding. Dus oh, dan mag je andere avonden. Natuurlijk. Nee. <laughs> dat zou niet mijn eerste zijn. Zij die zuinigjes. Meneer Hoes, uh, uh, André Rieu, die heeft een personal trainer aangetrokken... Om, om, om deze concerten helemaal te volbrengen. Want het is natuurlijk ja. een inspanning. Die ja. heeft u niet nodig. Het gaat allemaal van een leien dakje blijkbaar. Uh, nou, ik, ik heb ook een personal trainer, maar niet, niet voor de spanning die hij heeft. Maar sowieso is het over, voor mensen die dit soort, ja, zo'n stressvol bestaan leiden, is het wel heel belangrijk om gezond te eten, te drinken en regelmatig te bewegen. Dus ik, ik raad iedereen aan die nu luistert en een stressvol bestaan heeft om, uh, om veel te bewegen. En ja, een personal trainer helpt om de, de, de, de zweeppropen te doen natuurlijk ook. die werkgelegenheid? Ja, zo is het. En het is ook gewoon lekker om even je hoofd leeg te maken en even lekker met je lichaam bezig te zijn, toch? En, en dan zo'n lekkere wals eronder. Zo is het. Zo is het. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ik wens u in ieder geval uh, een hele fijne avond. Dank dat u even aan de telefoon wilde komen. En ga vooral genieten op uh, het Vrijtof onder onderhoes burgemeester van Maastricht. Dankjewel. Mij lief voor, als je dan in het uh, front row dan bij André Rieu zit... ben je ja. dan iemand die helemaal losgaat? Uh... Nou, dat hangt een beetje af van de muziek. Strauss is niet helemaal mijn favoriet. Ik ben toch meer in de barok, Bach en dergelijke en daarvoor. Uh, maar ik denk dat als je daar zit... en, en, en de gezoven. hele theater erbij, dat je dan wel meegezogen wordt. Ik, ik ja. zou het nooit, denk ik, opzetten op een cd'tje... maar ik zou het wel een keertje willen meemaken. Heb ja. ja, je het over Dibi? Nee. <laughs> nee. Nee? Nee, ik kan heel kort zijn. Dat is niet mijn type... Muziek. Maar het, het is, ik denk ook wel het soort sfeer wat als je er bent wordt doorgegrepen. Het is, het carnaval, is dat niet? zo? Dat, dat kan misschien wel. Ja, ik, ik bedoel, dat is ook wat muziek moet doen. Um, maar ik, het heeft mij nooit, het heeft mij nooit aangetrokken. Terwijl ik, ik luister naar heel veel verschillende genres, maar het heeft nooit iets geraakt. Ja, je zegt van carnaval, zeg mij lie, maar. Lee, maar... Ik zie hem nog eerder een wals doen, omdat ik hem in Polonaise door de kroeg zie gaan. Uh, ja, hebben. dat dan zie je nog wel een keertje hoor. gebeuren, nee, dat wel, met, uh, met campagne. <laughs> <laughs> <laughs> Doe wel echt een extra. In koffietijd misschien een keer, in koffietijd, in, in campagnetijd. Ja, ik heb vier jaar in Limburg gewoond, en, en dan ga vond, je toch zin. mee hè, met die carnaval. Ja, ja? ja dat is zo. Dan word je toch uh, ja, op de een of andere manier toe gedwongen, lijkt het wel. Ja, maar jij moet het gewoon. je leuk dan? Nou, ik vond het wel leuk. Maar ja, dat, is meer, dat heeft dan meer te maken met, uh, gooi er een biertje in. En dan uh, met een hele groep voetballers. Uh, dan weet je het wel. Altijd ja, gezellig. En, en, en tijdens carnaval worden je natuurlijk op handen gedragen in alle kroegen. En uh, uh, ja, dat als is de selectie ook wel. binnenkomt, dat dan is ook wel zo, ja. gaan de handjes wel de lucht in. Ja. ja. Ja. Nou, dus het is lang geleden, maar het was toch wel een mooie tijd. Uh, ja, je ja. Krijg, ik zie je hebt mijn ogen beginnen ook. Graf <laughs> Willems, is, de, is André uh, Rieu? Um, ja, die is eigenlijk overal groot, maar ook in, in België. Zeker. Ik ben iemand die zelf komt uit het oudste carnavalsdorp van België. Ja. Oh. Um, het is echt een aparte volkscultuur, maar ik verbind dat niet meteen aan uh, André Rieu. <laughs> ik hou ook niet echt van zijn uh, muziek, dat moet ik toegeven. Maar ik vind wel dat hij een sfeer kan creëren waar je inderdaad in meegaat. Maar trouwens, die is ook aan mij niet echt besteed, dat klopt. Maar, uh. Wat doe je met carnaval bijvoorbeeld? Ja, ja. Gewoon thuis zitten televisie kijken. Nee, dan ga je oh. mee in de massa. Net toch wel? Ja, vroeger. Hè, dat, dat is een heel klein dorpje dat, uh, dat gevochten heeft om, om de, het statuut te krijgen van het oudste carnaval, uh, carnavalsdorp van het land. Ja. En dat bestaat er meer dan 120 jaar. Dus dat daar moet je gaat, er ook wat mee hè, doen. Met dat ja. wordt dat meegegeven aan de kinderen van generatie op generatie. Een, echte, een echt cultureel verschijnsel een heel aangenaam cultureel. Is verschijnsel. Is dat anders dan in Nederland of is ik het denk ook hetzelfde Drinken het hetzelfde. Polonaise lopen ja, en, maar toch nee, er worden ook theaterstukjes gemaakt. Ik, waarschijnlijk hier ook, maar ja. men, men is daar maanden mee bezig met opbouw van stoetwagens en dergelijke. Ja. En dat is toch, ja. Uh, ja, je doet uh, André Rieu wel ik, een ja. beetje tekort hoor als je het uh, carnaval nee, uh, nee, doe, maar nee, nee, nee, nee, wel muziek. En combinatie van nee, maar nee, het, nee, nee, nee, het is ja, combinatie is serieus sensatie. Oh, tegelijk, tegelijk raf. Ja, ja, ja. Hij is een combinatie van het weer en hij is een wereldfenomeen. Maar je, ja, hou je ervan, dan zeg ik die muziek. muziek. Ik, ik hou van klassiek, maar, maar niet meteen van Strauss. Dat, ja. is, dat is zo. Hou je van Ben Lee? Ben Lee. Ja. Ja. Catch My Disease. Ik ken dat niet. De mix van ik heb News en Sport. <laughs> hij komt er nu mee. De Radio 1 SportsZomer. My head is a box filled with nothing.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 Was hem dus Ben Lee Catch My Disease. Goed, we gaan naar uh, Duitsland tegen uh, Griekenland. Nou, ik ben benieuwd uh, of het inderdaad zo simpel wordt voor de Duitsers als uh, menigeen verwacht. Roland van der Geer. Nou, het is nog 0-0 na 44 seconden. Maar het eerste moment van dreiging van uh, Duitsland is er al geweest. De Eusiel geeft een uh, bal vanuit de as van het veld richting het schapsopgebied. Daar waar uh, Kloosje staat. Kloosje wordt verdedigd en de eerste corner voor Duitsland is dan een feit. Nee, het is uh, een doeltrap. Dan heeft Kloosje de bal toch nog als uh, laatste geraakt. Maar de Grieken mochten in het begin rondspelen en zodra Duitsland druk zetten waren de Grieken de bal dus kwijt. En dat resulteerde dus in een eerste momentje van dreiging van Miroslav Klozen. De man die dus de voorkeur krijgt boven Mario Gomez die er al drie heeft in liggen in dit toernooi. Twee tegen Nederland. Maar het is altijd een beetje ja, vervelend voor Gomez en dat Duitse elftal altijd maar met Klose. In zijn schaduw. Soms staat hij in de schaduw van Klozen Dat gebeurde bijvoorbeeld twee jaar geleden op het WK. Was Gomez invaller. Nu mocht hij beginnen. Maar uiteindelijk toch nu in deze kwartfinale Klozen in de punt van de aanval. Gesecondeerd door Schürrle die nu de bal heeft en hem geeft op Klozen. Nee, dit is Royce, de andere man. Die speelt aan de rechterkant. Geeft de bal op Klozen Maar net iets achter hem waardoor de Grieken kunnen verdedigen. En aan de andere kant staat Sjurle. de speler van Bayer Leverkusen. Het zijn de drie wijzigingen in het helftel dus van Joachim Leu die uh, en ook van naast Gomez op de bank heeft uh, gelaten. Podolski die nog scoorde tegen de Denen en Müller, de speler van uh, Bayern München. De overtreding is er gemaakt nu op een uh, Duits been. Dat Duitse been uh, behoort toe aan Sami Khedira, een van de controleurs op het middenveld. En de dader is uh, Samaras. En dan ben ik toch benieuwd wat uh, scheidsrechters Komina gaat doen. De man die deze wedstrijd in goede banen mag leiden, de Sloveen. Want hier gaat toch duidelijk een Grieks been recht vooruit. En daar wordt Kedira lelijk geraakt. Maar tot nu toe houdt dus Comina de kaart op zak. Als ware dat hij deze overtreding niet op de juiste waarde inschat. En zo na drie minuten blijft het dus gewoon 11 tegen 11. Als Samaras deze overtreding had gemaakt in de Nederlandse competitie... dan was het nu 10 tegen 11 geweest. Bij de Grieken ook twee wijzigingen, logischerwijs, omdat Hollabas geschorst is, man die in Duitsland is geboren graag had willen spelen. En Kardagounis die vandaag record international had kunnen worden, allebei geschorst voor deze twee mannen. Een plekje voor Makos op het middenveld. En Ninis, dat is het een grote talent van de Grieken. Hij staat rechts voorin in een op papier driemans voorhoede achter Diepe spits. Salpingides. Na drie minuten is het in Kadansk. want daar spelen we nog altijd 0-0. Goed, in de studio Miley voorstorf DB Alvins Groenendijk en uh, Raf Willems, die voor de tweede keer uh, hier is aangeschoven. En de vorige keer, geloof ik, tot acht keer toe heeft geprobeerd om ons uit te leggen waarom het Nederlandse zelf dan rond aflijn moet worden opgebouwd. <lacht> uh, we gaan uh, terug naar Ronald, want ik hoor enorm gejuich in het stadion, Ronald. Ja, ja. Het doelpunt is er van uh, Sjurle, maar het is uh, buitenspel. Dat heb je met heel snel reageren en snel roepen. Het schot is van uh, Kedira. Het wordt losgelaten door Sivakis, de keeper van uh, de Grieken. Maar uiteindelijk heeft op het moment dat Kedira schiet op de goal, Sjurle in buitenspelpositie gestaan. En gaat zijn doelpunt dus niet door. Het is Annuleert, helaas. Goed, Raf Willems. Zoals ik al zei, de vorige keer heb je uh, ons suggesties aangedaan om uh, het Nederlands elftal rond Aflaai op te bouwen. Want uh, uh, een beetje afgekeken van de Duitsers. Die zei toen van ja, rond 2006, 2008. Toen uh, begon er een verandering in het Duitse elftal. Ze gingen mooier spelen, het was niet dat werken, enzovoort. Enzovoort. Je hebt nu een andere suggestie voor uh, Oranje ontwikkeld in uh, de af, achter ons liggende uh, dagen. Ja, ik zou willen pleiten voor de wijsheid of de wijsheden van Barry Hulshoff. Die heeft heel veel in België heeft getraind. Een man met de baard, oud-Ajksic. Dat was mijn rolmodel in, de, in mijn wilde jaren, zeg maar. Een man met lange haren en een lange baard. Die rolmodel is uiterlijk. Ja, uiterlijk. Shirt, shirt uit de broek, afgezakte kousen. Ik, wij, wij, speelden, wij wilden graag dat ze ons Barry noemden. Als we aan het voetballen waren, ook als we uitgingen. Dat, dat had wel wat aantrek. Maar die Barry Hulshof was dus de... De voorstopper, zoals wij dat noemen, van het grote Ajax van Kruijf, begin jaren 70, drie keer Europees kampioen. Die werkt al 25 jaar in België, woont er ook... En, en, en die vertelde in een kranteninterview net voor het EK... toch zeer wijze woorden, vond ik. Hij zei, daar kwam het op neer... Nederland heeft afgeleerd om vooruit verde uh, vooruitvoetballende verdedigers op te leiden. En ik denk dat daar uh, het begin van het probleem zich uh, situeert. Waar, waar is de Ruud Krol gebleven? Of de Frank de Boer? Of de Ronald Koeman? Uh, libero's die voor hun, hun verdediging komen mee voetballen of een splijtende voorzet geven... Of, of een beetje artistiek kunnen oprukken langs de lijn. Die zijn er niet meer. Hmm. En dan zou ik willen zeggen... Uh, vertrek daarbij en, en, en kijk naar de Duitsers. Hmm. Uh, ga diep terug in je geschiedenis. Uh, zoek je roots op... En maak een keuze van welke stijl van voetballen willen we hebben in de toekomst. Dus Ik denk dat Nederland van, daaraan toe is. Het vertrek van van Bommel, of tenminste dat hij zijn plek aanbiedt in Oranje... Ja. Dat, dat past daar wel in? Wel ja, ik heb dit een beetje oneerbiedig van Bommel voetbal genoemd... de, de voorbije vier jaar... Uh, van Marwijk heeft ook die keuze gemaakt, vind ik. Toen hij in 2008 onmiddellijk van Bommel, die met, met, met slaande deuren uh, afscheid had genomen van het Nederlands elftal, onmiddellijk terug opriep. Zeedorf, die dat uh, met, in, in veel beschaafdere uh, uh, stijl had gedaan, liet hij langs de kant. En dan kies je voor de controleur en, en, en de buffelaar boven de creatieve man. Dan uh, nou weet je welke richting het uitgaat met je team. En ik denk dat Nederland nu zich moet afvragen. Gaan we in de toekomst zo verder, of wat de Duitsers hebben gedaan, onderzoeken wij onze roots, keren wij terug naar uh, nou, wat Barry Roelsof uh, heeft gezegd. Ja, ja. ja precies. Nou, dat is, dat is in ieder geval duidelijk, dat heeft hij in zijn oren geknoopt nu. Even nog wat ik me afvroeg, België en Nederland zat op 15 augustus op het uh, programma, vriendschappelijke wedstrijd. Wordt daar nu tegen de Belgen anders aangekeken nu we het zo slecht hebben gedaan op het EK? In Nederland? Nee, door de Belgen. Dat het na Nederland uh, misschien dat ze het vreesden voorheen, die wedstrijd. Maar dat ze nu denken, nou laat ze maar komen. Ja, ik denk dat het Russen zeker leedvermaken zijn. Anti-Oranje anti cafés in Vlaanderen. Anti-Oranje? Ja, anti-Oranje. Ik ben er niet geweest, maar uh, er zijn ook pro. Dus eigenlijk is het 50-50 dat men, men, men wel. Uh, Nederland is. Er zijn ook de oude sentimenten die af en toe opleveren. Dat is een beetje carnavaleske sfeer. Zo, hè. Uh. Die mag er ook zijn, vind ik. Uh, die derby moet, uh, vind ik, eigenlijk nieuw leven ingeblazen worden. In plaats van een idiote, onnoozele, vriendschappelijke wedstrijd, elk jaar tegen, tegen pakweg Estland of, of Finland, kan men even goed zeggen. Om de twee jaar in Nederland, om de twee jaar in België. Een soort uh, trofee afspreken. Uh, met elkaar. Opnieuw de trofee, maar, maar, maar voeg daar iets aan toe in, in de stijl van de Duitsers: het sociale engagement. Zij organiseren om de twee jaar een, een interland, een oefeninterland, waarin zij hun sociale projecten uh, naar voren schuiven en, en die financieren ook. Hm. Waarom zou België-Nederland... de derby der Lage ja. Landen... is de op één na oudste voetbalwedstrijd Omdat van de Europa... Omdat de kalender zo vol is, Raf. Waarom zou je die niet elk jaar kunnen organiseren? Ja. Zet, Oud... zet hem op de, de, de, de cultuurkalender. Met, ja. met, met, met als uitgangspunt... ten voordele van de sociale projecten... en de sociale functie ja. van het voetbal. Dat zou je moeten aanspreken. Ja, dat is maar maar ook zeker, en ik word er een keer toch enthousiast. Dan, is het toch best <laughs> leukste nee, dan ga ik zeker kijken... als er ook iets leuks omheen georganiseerd wordt. Maar je hebt in Nederland een hele goede stichting meer dan voetbal. Ja, uh, je hebt in, in België... een, een equivalent daarvan, breng die bij elkaar en zeg, kijk, uh, België-Nederland... in functie daarvan, en ook om de goede relaties te verstevigen... met een beetje carnavalesk sfeertje. Ik hou wel van het narrendom, waarom niet? En dan gewoon net als bij uh, André Rieu, gewoon op de eerste paar rijen... gewoon uh, de, de, de belangrijkste mensen uit het zakenleven uitnodigen... zodat ze misschien de rust tot een zaakovereenkomst kunnen komen. Uh, ik ben een voorstander van, van de Bondsrepubliek, van de Benelux... Huh? Dat is uiteindelijk de oh, grootste oh, is... economie van Europa. Ja, dan je, dan je moet je dus België doen. Nederland organiseren. Dan moet je België Luxemburg organiseren. Ja. moet je Nederland Luxemburg. <laughs> nee, maar... maar je kunt daar toch een heel verhaal rond bouwen. Om de, om de, de verhoudingen tussen de lage landen te verbeteren. En uh, om iets zinvols met dat voetbal te doen. En de sport te promoten. Uh, uh, uh, dan zo'n zo zo België Nederland cup. Hè. Zie je dan in de loop der jaren. Er zit een gouden generatie aan te komen in België. Of die is er eigenlijk al. Die moet alleen nog ontbolsteren. Nee, je kijkt hem, je, je... Ik vind het fel overroepen. Ja? Ze is nog zeer jong die generatie. Ze zijn spelers bij van 18, 19, 1, 22 jaar. Um, ze zijn ten tweede opgeleid in Nederland of Frankrijk. Dus eigenlijk hebben we geen verdiensten aan. En onze bondscoaches, onze bondscoaches weten niet hoe ze moeten uh, omgaan met, met talent. Ze ja. dus lopen een, snel weg ook lopen snel weg, iedere keer. En gaan. Uh, inderdaad, uh, misschien is Barry Holtz of uh, misschien ja, Barry Holtz. Uh, je uh, kunt er een bondscoach in Het is allemaal internationaal transferverkeer. Dan huur je dat er gewoon de beste in. Ja, Dat is, ja, is ingewikkeld. Gewoon van Gaal naar België. Word je dat vanzelf het. Europees of wereldkampioen. We gaan naar Duitsland, Griekenland, Ronald van der Geer. 0-0, na 10 minuten. Ook Jan Mulder trouwens groot voorstander van die derby der Lage Landen op de kalender zetten, vertelde hij pas. Want dat was de echte voetbalromantiek, hoorde ik volgens mij net ook terug. Na 10 minuten is het nog 0-0 bij Duitsland-Griekenland. Met dus de afgekeurde goal van Schürrle, daar waar eerst de Griekse keeper de bal losliet En daarna in botsing kwam met diezelfde Schürrle, een tijdje behandeld is, maar inmiddels wel weer verder kan. En dus niet, net als Schalkias tegen Tsjechië vervangen moet worden. Veel bezit voor de Duitsers. Grieken proberen er zo heel af en toe eens uit te komen. Maar concentreren zich in die beginfase toch recht op de verdediging. En zullen reageren op het spel van de Duitsers. En de Duitsers hebben dus in Kadansk, bekeken door Angela Merkel. het, uh, het initiatief gekregen. Dat was ook wel verrast. Swainsteiger twijfelt, wacht, verliest dan de bal op het uh, middenveld. Ja, dan moet er door twee man iets besloten worden. En dat gaat uiteindelijk mis. Het is uh, de aanvoerder van uh, Griekenland, Katsoudanis. die uh, de bal verovert op Zwijnstijker. die gewoon te lax was. Vervolgens wel samen met Marcos richting die goal gaat. Maar besluiteloosheid troef. En dus nu. De Duitsers in een snelle uitbraak. En weer een kans voor uh, Duitsland. De combinatie waar uh, nu ook Klozen bij betrokken is. Uiteindelijk Royce in het strafschopgebied vrijgespeeld. Maar zijn bal gaat uh, naast de goal van uh, de Grieken. Gastmat gasmat is uh, zeiknat. Het heeft uh, geregend in uh, Kadansk. Het is uh, slecht weer geweest. Je kunt ook zien dat het uh, veld daaronder te lijden heeft uh, gehad. De bal sprong wat op op het moment dat Royce wilde schieten. Rond het uh, 16 meter gebied. En die bal uh, werd, werd dus een afzwaaier geproduceerd. En nu zit de keeper weer op de grond. Maar die in eerste instantie behandeld werd, zie vaak eens aan een bloedneus. Laat hij nu een van de verdedigers voelen op zijn hoofd... om te kijken of daar een wond op zit. Misschien dat er dan toch dadelijk een, verv een vervanging moet komen... voor die Griekse, arme Griekse doelman, die voorlopig dus stand houdt. Het is 0-0 na 12 minuten. Goed, u kunt ons uh, mailen, dat wou ik zeggen. Ja, ja. Helemaal en, en Rafje wil nog snel iets zeggen over die derby de laaglanden. Oh. Kijk, als dat hier zoveel enthousiasme oproept... zou ik hier iets willen lanceren als we nu eens de vrienden van de derby zouden starten. Met de bedoeling dat elk jaar die op het programma staat... in functie van het sportieve, het sociale en de goede relaties tussen de twee landen. Goed, dat is bij deze gelanceerd. Als er mensen zijn die daaraan mee willen werken... laat dat weten via de mail, dan leggen wij bij Raf Willems op zijn bordje. Of hashtag vrienden van de derby, denk ik. Ja, kan ook nog. Ja, hashtag vrienden van de derby. Sportszomer.radio1.nl Sportszomer.radio1.nl U kunt zich nu aanbieden bij Raf Willems. Vrienden van de derby. Graag tot zo. In België staat ze bekend als de barones van de armen. Hilde Kieboom ontfermt zich al bijna 30 jaar... als een moeder Teresa over de armen van nu. Hoe houdt ze dat vol zonder op te branden en cynisch te worden? Zondagmorgen tussen 7 en 8, de barones van de armen... Hilde Kieboom in Dit is de Zondag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.